Goedenavond, lieve mensen. Uh, mijn naam is Yvonne Hagenaar-Waantelband. Dit is alweer uh, lezing 155. Uh, eigenlijk zullen het er misschien wel meer zijn, want de eerste lezingen daar nam ik niets van op en uh, die telde ik ook niet, dus uh, misschien is het wel veel meer. Maar goed, <tus> gaan ga maar even beginnen met de uh, met nieuwe lezing. Ik ben wie ja, ik ben en vandaar. Vandaaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen, al wat ik heb, zonder iets vast te houden, al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Nou, misschien wil je weer even ontspannen, je beide voeten naast elkaar op de grond te zetten en, eh, nou, adem eventjes rustig in, hou die adem even vast en adem rustig uit. Als je het zelf zou willen doen, dan zou je kunnen overwegen om zes hartslagen in te ademen, drie hartslagen te wachten en weer zes hartslagen uit te ademen. En dat uitademen doe je door je mond, inademen door je neus. En dan weer drie uh, hartslagen wachten en dan weer zes op, drie wachten, zes naar beneden. Maar je kunt het ook als een soort mantra in je hoofd uh, zetten, zoals ik uh, nu ga zeggen. Adem rustig in, en houd die adem even vast, en adem rustig uit. Adem rustig in, houd die adem even vast, en adem rustig uit. Nou, dan is dat wel ongeveer zes tellen, en ongeveer drie tellen. En dat zijn dus je hartslagen, hè? Ja ik, euh, ja, ik wilde het eens euh, hebben over acceptatie. Daar zat ik al een tijd aan te denken. Hoe, euh, daar is in het hele prille begin van, euh, van deze zender alles over gesproken. Ik weet eigenlijk niet of dat nog opgenomen is of niet. Maar ik dacht, kom, laat ik daar maar weer, weer eens een euh, lezing aan wijden. En ja, ik zat eraan te denken om dat onderwerp maar eens... Nou, ik wil niet zeggen aan te pakken, dat klinkt wel onheerbiedig, maar ja, ik, ik merk eigenlijk dat in gesprekken met mensen, <tie> dan komt het mij voor dat er eh, niet zo heel veel geaccepteerd wordt. En dat mensen steeds maar weer de ander de schuld geven. En dan kan ik natuurlijk van vertellen, nou, luister eens naar Indigo Soul Station, luister eens naar mijn lezingen bijvoorbeeld, of luister eens naar die, luister eens naar die. Maar ja, je zit op dit moment dus met iemand te praten, op dat specifieke moment en ja, dan wil je het toch wel graag uitleggen. En dan merk je eigenlijk dat er toch nog bij heel veel mensen het uh, accepteren en de ander steeds maar de schuld geven. Dus eigenlijk niet de eigen verantwoording nemen, toch nog, zelfs nu nog, bij heel veel mensen heerst. Ik denk wel dat er alsmaar minder wordt. Ik denk dat de mensheid hoe langer hoe verstandiger wordt. En kijk maar eens naar de kinderen die, die dit eigenlijk al in zich hebben. Als het er niet uitgeramd wordt, helaas. Maar goed, dat is weer voor een andere keer. En waar het eigenlijk om gaat is ook dat niet, niet alleen het accepteren en... En dat ze een ander steeds maar weer de schuld geven. Maar dat mensen ook de ander niet kunnen laten. Zich steeds maar bemoeien met het leven van een ander. En eigenlijk niet naar zichzelf kijken. Dat gewoon vergeten. Ze doen het niet expres. Maar ze denken er gewoon niet aan. Ze zijn dus met andere woorden um, onwetend, zou je kunnen zeggen. Maar het is ook onwetendheid. Maar het is niet alleen de ander... Accepteren, maar vooral ook de acceptatie van de dingen om ons heen. En laten we gelijk met het negatieve begin. De acceptatie van oorlogen. Nou, daar wil ik het verder helemaal niet over hebben, maar ik wil alleen zeggen dat, eh, dat oorlogen toch ook wel weer een... hoe verschrikkelijk het ook is, maar... Eh, een oorlog geeft ook weer een kans op een nieuw begin, en eh, om de dingen anders te willen doen, om... Schoonschip te maken, hè? zou je kunnen zeggen. Maar waar zijn wij mensen nu mee bezig als we denken aan accepteren? Toch wel, bijna altijd, de dingen die buiten onszelf liggen. liggen. Soms kan dat moeilijk zijn de anderen of anderen te accepteren. Vooral als het dingen betreft die ons treffen en waar wij onder lijden. De pijn die het ons doet en de verharding die soms optreedt als de ander niet werkelijk gezien wordt, maar een afspiegeling is van jouzelf, zodat je je kapot ergert aan die ander. Maar je hebt het altijd over jezelf. Het <tie> is dus een deel van jou dat, dat zich niet aan een onderzoek wenst te onderwerpen. En zo is het dan weer gemakkelijk om de ander te veroordelen of erger nog niet te accepteren als ziel die die mens werkelijk is, als mens op aarde met al zijn fouten en foutjes, net zoals jij die hebt. Als je werkelijk in staat bent om de ander te laten zijn wie hij per slot is. Zonder te klagen. Zonder je gelijk te willen hebben. Maar gewoon te laten en te kijken wat je nu werkelijk zo irriteert. En toch zomaar die ander kunt accepteren. Daar moeten wij mensen een tijd over doen, blijkt het. Maar het kan ook in één keer. Je kunt het ook in één keer begrijpen. Want als er bij jou een gevoel bestaat... Dat de ander er ook mag zijn, hier op deze wereld. En dat God, de energie, of hoe je het noemen wilt, ook jou accepteert. Maar ook degene waar je nu op dit moment even de pest aan hebt. Dan ben je toch ver in één gekomen. Maar het kan nog beter, hoor. De ander accepteren, zoals hij of zij is, met alle fouten in jouw ogen dan. En alle dingen die hij deed of doet, hij of zij natuurlijk, en waar jij het steeds maar moeilijk mee hebt, dat accepteren. En accepteren als iets dat bij het leven hoort. Het grote accepteren, zonder je te irriteren, te klagen... Want dat betekent niet anders dan dat jij er niet mee om kunt gaan. Want dat heeft ook niets met die ander te maken. Ja, natuurlijk. Natuurlijk dien je bij jezelf eerlijk na te gaan. Of die ander niet ergens een beetje gelijk heeft. En kun je dan over je eigen gedachten heen komen... Kun je eraan denken dat ook die mens mag doen, wat hij of zij wil doen? Net zoals jij dat doet. En dat jij met die ander in feite niets te maken hebt, ook al is het je partner. En ja, het accepteren, dat je toch al die toch wel negatieve gedachten hebt. Maar ja, dan komen we weer op een moeilijke terrein, hè. Het is altijd moeilijk voor mensen om te accepteren vanuit onszelf, vanuit ons eigen innerlijke zelf. Zijn we in staat om dat ego? Zijn we in staat om dat ego overboord te gooien, daarvan af te raken? Zijn we in staat in onze liefde, dus met een hoofdletter, te gaan staan en werkelijk te zien. Dan vraag ik niet van je om aardig te doen, hè? want dat heeft er niets mee te maken. Dat kun je ook heel schijnheilig doen. Dat is niet waarlijk, dat is niet echt. Maar werkelijk in je liefde te staan en werkelijk te zien bij de ander. Kun je in je eigen liefde staan? Kun jij jezelf accepteren zoals je bent? Of zit er een stiekeme gedachte in jou, dat je denkt dat jij beter bent dan de ander? En dat om je eigen onzekerheid te verdoezelen, je in een soort arrogantie gaat staan, een soort trots, dat jij het allemaal beter weet? Zoals zoveel mensen doen, die met het spirituele bezig zijn. Kun je het aan, om dit nog verder aan te voeren? Juist zij blijken het allemaal zo vreselijk goed te weten. En zien zichzelf als een hoog eh, bewustzijn. Wel nu, als je dat dan werkelijk bent... Waarom heb je dan zoveel moeilijkheden met de mening van een ander? Of van je partner, je man of je vrouw, je kinderen? Want als je werkelijk spiritueel bent, dan heb je nergens meer last van. Kun je... Zelf denken en constateren dat je eigenlijk soms onuitstaanbaar bent tegenover de ander, maar toch maar klagen dat hij of zij jou niet begrijpt. Het is een val waar je toch zomaar ingevallen bent en je denkt dat je spiritueel bent en je geeft de schuld aan de ander, aan je partner, waarvan je zegt dat hij of zij. Het niet is. En het dingen niet begrijpt. Maar het is niet anders dan de spiegel die je voorgehouden wordt. Dat doet de ander. Net zoals jij dat onbewust wellicht ook weer voor anderen doet. Met andere woorden. Je bent eigenlijk helemaal niet zo spiritueel. Want waar is jouw liefde gebleven om de ander Werkelijk te zien. Werkelijk te zien. De ander te zien in die miljarden aspecten van het mens zijn. En die dat ook toont naar jou, net zoals jij dat naar anderen laat zien. Aan andere laten zien. Ja, misschien is die ander veel spiritueler dan jij, terwijl jij denkt dat jij het bent. Maar omdat die ander er niet over praat of wenst te praten, denk je dat hij het niet begrijpt? Misschien begrijp je het ook wel niet. Maar heeft hij alleen zijn eigen plan, zijn eigen spirituele denken, waar hij mee worstelt of waar hij in leeft. Daar kun je toch niet over oordelen. Kijk eens hoe moeilijk jij het hebt om de begrippen, de inzichten te begrijpen. Want het is niet alleen maar lief zijn en aardig zijn met elkaar en elkaar knuffelen en om de hals vallen en... Dat met iedereen doen we nou, allemaal. Dat mag allemaal. Daar ga ik niet over. Maar ondertussen wel lelijk over elkaar praten. En hevig in de weer zijn met kaarsen en wierook. ook. Maar toch de pest aan sommige mensen hebben. En denken, en misschien ook wel luid zeggen, dat jouw partner jou niet begrijpt. Dat je niet kunt opbrengen om in die ander te kijken. Om te zien, die ander, zonder dat je dat wist, misschien al veel verder was, om dat de woord maar te gebruiken van verder. Omdat je zo druk bezig was met de, met de spirituele, toch ook wel negatieve dingen van jezelf, zag je het niet meer bij de ander. Maar als je daar werkelijk naar kijkt, als je daarmee verbindt en opgaat in, dan zie je iets heel anders dan de kritiek die je daarvoor had. En misschien is die ander ook wel veel spiritueler dan jij, terwijl je dat nooit gedacht had. En wens ze hij of zij daar niet over te praten. Misschien kent, je kent die ander de woorden niet, niet weet niet de juiste woorden te gebruiken, want het is in het begin ook moeilijk. Maar het is in ieder mens, en ieder mens heeft het recht om het zelf op te zoeken. Soms kun je een klein beetje geholpen worden, of niet. Tja, de ander te accepteren, zoals hij of zij, of niet een hij of zij per se is, te accepteren. Maar vooral dan ook jezelf te accepteren en zien dat je toch eigenlijk niet zo aardig voor anderen bent geweest. Jezelf onderzoeken, eerlijk onderzoeken. En als je daaruit gekomen bent, jezelf vergeven, dat is het lastigste wat er is. Maar als je jezelf kunt vergeven, kun je ook anderen vergeven. En dat zul je steeds maar weer een dag. In, dag, uit, als je een bepaalde keuze hebt gemaakt voor jezelf, dienen te doen, accepteren, maar ook vergeven, vergeven, vergeven, vergeven. Soms weet die ander niet wat hij doet, soms ook wel en bewust, maar jij gaat er niet over, het gaat er om hoe jij ermee omgaat. En als je je daarin laat meeslepen, heb jij een probleem. Soms kan het wel eenvoudig zijn om je te, zelf te vergeven, want dan zie je wat je aangericht hebt. Dan zie je je leven, dat zo vaak uit illusie bestond. Want ja, er waren wel momenten dat je uit je ziel leefde, dus liefhebbend leefde, maar ze werden hoe langer hoe korter en je ergernissen kregen de voorrang. Ja, jezelf accepteren. Je weet donders goed hoe je bent, natuurlijk. Hè? Dat valt werkelijk niet mee. Ja, je kunt wel accepteren door zogenaamd trots te vertellen dat je heel duidelijk dit of dat gezegd hebt, en de ander moet dan maar doen wat jij wenste. En deed het ook vaker uit, niet anders dan liefde voor jou, in de hoop dat je eens tot één keer zou komen. Het valt niet mee om jezelf te accepteren. En dan ook nog te accepteren van jezelf. Dat je in de illusie leefde en dat de ander een spiegel voor jou was. En dat weet je misschien vanuit wat je geleerd hebt uit spirituele boeken, en dan trap je in de val, door dat over de ander te zeggen. En vergeet dan, dat je daar zelf mee aan de slag moet. Ja, die ander is een spiegel voor je. Daar kun je aan voorbij gaan, ook door onwetendheid. Want je kunt het wel lezen, je kunt het horen, maar misschien ook wel denken, ja nou, niet voor mij hoor. Dat is dus die, Arrogantie en wens je daarin mee te gaan, dat bepaal jezelf hoor. Dat wat je ergert aan de ander is een tekortkoming van jezelf. Alles wat je zegt over de ander zegt alles over de onmacht in jezelf. dat is wel even iets om over na te denken. Hè? Schrijf het maar op. Kijk er iedere keer op. Alles wat je zegt over de ander, zegt alles over de onmacht in jezelf. Ach, en hier kun je dus in een uur enkele duidelijke uitspraken horen. Je kunt naar luisteren. Je kunt besluiten om iets aan je leven te doen. en je kunt de keuze maken om eerlijk naar jezelf te gaan luisteren. En dan bedoel ik niet dat je huppakee, nu ineens gaat moeten opschrijven wat je, wat je denkt dat uit jezelf komt, van kijk, ik kan automatisch schrijven. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel het luisteren naar jezelf, dat je de dingen ook op een andere wijze kunt doen. En volslagen eerlijk naar jezelf wil zijn. Het is een keuze die ook jij kunt maken in je leven. Als ik het heb gedaan, kun jij het ook. Er zijn nu velen die dat gewoon ook gedaan hebben. En die dan ook, die dan ook in, in ja die onmacht in henzelf aan de kaak hebben gesteld. Nou, ook heel verdrietig om waren, maar toch ook de bevrijding zaten van die gedachten. En dat achter zich lieten en verder gingen. En steeds zul je al deze handvaten, dus die uitspraken, dingen die hier gezegd worden, kun je aangrijpen kunt er iets mee doen. Het brengt je op je eigen weg. Dat is wat ze zullen doen. De wet, de weg die alle mensen dienen te gaan, op weg naar hun eigen verlichting. Allemaal tegelijk. En dat brengt me ook op om, om dit aan te zeggen: dat juist op deze aarde zijn alle vormen van bewustzijn aanwezig. Laten we zeggen, van heel laag tot heel hoog. Alles zit hier door elkaar. Van heel jong tot heel oud. Alle vormen die je maar kunt bedenken, zoals een mens kan zijn, op weg in zijn leven, op weg, op zijn eigen, in zijn, naar zijn eigen, eigen evolutie, naar zijn eigen weg, totdat hij die omkering maakt naar zijn eigen licht, die transformatie maakt, en zijn eigen licht is. En juist omdat er op deze aarde alle vormen van bewustzijn aanwezig zijn, en jij trekt aan, wat je uitstraalt. Dan trek je ook die partner aan. Die bij jou hoort. Die een spiegel voor jou kan zijn. Net zoals jij voor die partner een spiegel bent. Maar jij gaat niet over die ander. Dat dus je kunt zeggen, nou waarom werk jij er dan niet aan? Ik doe het toch ook. Nee, dat laat je. Want je blijft bij jezelf. Dus wat denk je nu, als je een partner aantrekt, dat hij minder zal zijn dan jij? Dat kan toch niet waar zijn, hè? Dat je die gedachte hebt. Kijk goed, dan zie je zoveel mooie dingen in die andere. Maar je doet dat je zagrijnig was, of Geïrriteerd, het gewoon niet zag. Dan lag een sluier over je, over je ogen. Je zag alleen maar de grijstinten. Die je wel zag toen je verliefd was op elkaar en van elkaar en echt van elkaar hield. Je kunt altijd teruggaan naar dat moment. Dat is een keuze. En je hoeft niet, wat dat betreft, op de ander te wachten. Je moet zelf die beslissing nemen. Dus je trekt, je trekt aan wat jij uitstraalt. Hij of zij zal zich juist tot jou aangetrokken voelen, omdat er bij beiden vormen aanwezig zijn die de spiegels voor elkaar zijn. Om dan, als je beide gekeken hebt, in je eigen spiegel, dus dat wat die ander uitstraalt, om daarmee aan de slag te gaan. Om niet te bekvechten en het gelijk te halen, maar om tot samensmelting te komen. Om tot goddelijke eenwording te komen. En elkaar te laten, en elkaar te ontmoeten en op een bepaald moment samen over de dingen te kunnen spreken of niet spreken. En er zelf aan te werken en het niet bij de ander neer te willen leggen. Dat vergt heel wat, want als je tijdenlang gewend bent om over die ander steeds negatief te denken, wordt het een gewoonte. Maar je wordt het zelf. Dat is het eigenaardig. Nou, niet eigenaardig voor jou misschien. Maar niet voor de mensen die het ook hebben meegemaakt en die er op een positieve wijze uitgekomen zijn. Dus het niet bij de ander neerleggen, maar zelf aan de slag te gaan. Dus het niet bij de ander willen neerleggen, om de ander te kwetsen, te vernederen of in welke andere vorm dan ook pijn te doen. Het is een beslissing die je iedere keer weer neemt en wat je niet eens meer weet, dat het ooit een beslissing was die jij genomen hebt en die je nu voor jezelf een rechtvaardiging vindt voor jouw wijze van leven. Die liefde is door jou verstoord en verhard. Het is jouw keuze geweest. Daar heeft die ander helemaal niets mee te maken. Hoe die ander ook was, wat die ook deed, wat hij ook zei. Niemand is daar schuldig aan. Het is jouw verantwoording. Hoe jij met de dingen, met de gebeurtenissen, met de mensen om je heen, met je partner, omgaat. Jij gaat daarover. Alleen jij bent hier verantwoordelijk voor hoe je ermee omgaat. En je kunt nooit de schuld aan de ander geven. Want het zijn jouw gedachten. Jij hebt het er moeilijk mee. Als je hier goed over nadenkt, dan kom je in een ander denken terecht. En jij bepaalt hoe lang je daarover doet, of dat je het voor je uitschuift. En dat je zegt, ja, maar ik moet eerst nog dit, ik heb het veel te druk, ik moet eerst nog dat. Moet je allemaal zelf weten hoor. Maar besef dat die ander niet gaat over jou. Hoe graag je dat ook zou willen zeggen. Maar als je hier eens rustig over nadenkt, zou je dat toch werkelijk niet eens willen? Jij geeft zomaar toestemming dat die ander bepaalt hoe jij je gaat gedragen. Maar, weet je, jij hebt de macht over jezelf, maar je liet dat uit handen vallen. Maar jij bepaalt altijd helemaal. Niemand gaat daar over. Alleen jij. Jij bent altijd verantwoordelijk voor je eigen denken, je eigen daden. Dat dien je uit elkaar te halen in je hoofd. Je voelt in je innerlijk dat dit een stapje is op jouw weg, naar je eigen licht. Zo word je niet meer gemangeld door wat anderen zeggen en je eigen emoties over wat die anderen zeggen. Zo laat je je niet meer meesleuren. De emotie in. De emotie van het schreeuwen, slaan, gillen, schoppen, om je heen slaan, nare beslissingen maken, waar anderen onder kunnen leiden. Maar jij bepaalt hoe je erover nadenkt. Je bepaalt niet hoe die ander moet denken en doen. Net zoals die andere niet over jou gaat. Jij bent degene die de keuze heeft gemaakt om zichzelf te verharden. Jij bent degene die de keuze heeft gemaakt om de liefde te vergeten en weg te duwen. En dan kun je niet zeggen, ja, maar dat komt door, dan geef je jezelf als zeer zwak aan. Laat de gedachten toe die vanuit de liefde komen. Zie duidelijk in jezelf dat er ook gedachten zijn die uit de irritatie, uit kwaadheid komen. En voel goed in jezelf. Het zijn gedachten die uit de liefde kunnen komen. Sta toe. Luister ernaar. Zul trots zijn op jezelf. Maar een betere trots dan een negatieve trots. Ja, het enige dat je in deze lezingen zult horen, er zijn, er zijn altijd de waarheden, waarheden die over je gebeurtenissen heen gaan. Dus hè, laat ik zeggen dat ze zitten aan de top van een, een, een piramide van darigheden en gedoe. En dit zijn dus de gedachten die, je, die jij je ook eigen zou kunnen maken. En je zult de, de, de dingen pas begrijpen, je zult, de, de woorden zullen op hun plaats vallen en je zult, die zullen je op het juiste moment grijpen als je besluit om werkelijk eerlijk naar jezelf te, te gaan kijken en eerlijk aan jezelf gaat werken. En je zult begrijpen. Dat als je in de acceptatie gaat van jezelf, van de dingen om je heen, de energie zal stromen. De liefdesenergie, de warmte. Het zal stromen het zal je alles willen geven wat jou toekomt. Alles zal beter gaan in je leven. De dingen zullen zich omdraaien. En wenden naar de positiviteit. Als je over als je zo over je eigen leven nadenkt. En je bent in staat om alles maar dan ook alles te accepteren in je leven. Dus rustig over na te denken. En misschien gaat er wel een week over, een dag, een uur, misschien een maand, misschien een jaar. Het hangt er vanaf hoe moeilijk je het ermee hebt. En of je dit werkelijk gelooft. Of dat je er eerst nog achter moet komen dat dit goede woorden zijn. Of dat je het onvoorwaardelijk gelooft en zeker weet dat dit gewoon uit onbaatzuchtige liefde voor jou uitgesproken wordt. Dat je er geen twijfel over hebt dat het niet goed zou zijn. Dus. Laat ik even met de zin beginnen waar ik net mee begon. Dus als je over je eigen leven nadenkt, goed nadenkt, en in staat bent om alles, maar dan ook alles te accepteren in je leven, dan ben je ook in staat om jezelf te veranderen. Dan hoef je niet bang te zijn met je. dat jij het niet zou kunnen. Dat het bij jou niet zal lukken. Het komt niet eens meer in je op. Dus het is eigenlijk wel één eenvoudige zin die ik aan je overdraag. Maar, maar jij kunt het tot in de kleinste partikeltjes uitspinnen met de gedachten die jij hebt. Die, tot jou, die hersens die tot jouw beschikking staan. Als je daarover nagedacht hebt, dan begrijp je dat je juist daarom dit, jouw leven, gekozen hebt. Dat je juist deze incarnatie gekozen hebt. Juist in deze tijd, met die ouders. Met die buurman met die families, met die kinderen, met die man, en met die vrouw, met dat werk. Er bestaat geen toeval. Het is naar je toegekomen, al veel eerder dan op dit, in dit leven. Al veel eerder. Toen je nog in die astrale wereld was. En toen je afspraken maakte met je geest. Met vele zielen die van jou houden. Om jou een zo goed mogelijk voorbereid leven te laten leven. Zodat je alle dingen waar je nog mee zat, je in dit leven kunt omdraaien naar positiviteit. Zodat je het begrijpt. En dat je mee mag gaan in die stroom, in die energie van al die liefde zodat je weer levend bent, zodat je weer vrij bent, zodat je de liefde in jezelf voelt, de vrede. Dan begrijp je dat je alles kunt. dat je dient te accepteren wat op je weg komt. De goede dingen, de minder goede dingen, je worstelingen met het leven, met jouw leven dus. Het is dan maar zo. Maar nooit gelaten, wel altijd van tevoren nagaan, of je zelf duidelijk genoeg geweest bent, dus het accepteren van je eigen gedrag dat anderen pijn heeft gedaan. Ja, wat denk je daar zelf van? Dat is niet werkelijk kijken, dat is oneerlijk zijn over jezelf. En je hoort me zeggen, het is dan maar zo. Dat is het werkelijk accepteren. Dat je de pijn hebt gevoeld. De pijn. De pijn dat je anderen zoveel pijn hebt veroorzaakt. En dat je graag wilt veranderen. Dat is het accepteren dat je. Misschien wel karmische fouten hebt gemaakt. Dat je dingen wellicht anders had kunnen doen. Ik zeg met nadruk niet fout, dat je de dingen fout hebt gedaan. Maar dat het in je opkomt dat je de dingen ook anders had kunnen doen. denk dat je altijd de vrijheid hebt om eerlijk naar jezelf te kijken. En dat je altijd die keuze hebt om de dingen anders te doen. En het accepteren waar we het toch wel steeds over hebben. Het accepteren, het acceptatievermogen in een relatievorm. Je. je partner of iemand met wie je samenwoont, maakt niet uit met wie. Dan is het maar zo dat die ander dit doet of dat doet of niet doet. Maar het accepteren van de ander, de ander te laten. Daar, dat heeft met liefde te maken. Dus niet de ander laten door irritatie en van onverschilligheid, dat die je over na te denken. Maar het laten vanuit die liefde, omdat die ander ook mag zijn wie hij of zij is in jouw ogen. Dan is het maar zo. Dan is het maar zo. Heeft die acceptatie in zich. Begrijpelijk dat je de dingen van de ander vervelend vindt. Het valt soms ook niet mee. Maar die dingen van die ander hebben niets met jou te maken. Scheid dat van... Dat wat je zelf bent, werkelijk bent. Maar kijk wel altijd eerlijk of jij niet ergens de dingen op een andere wijze had kunnen doen. Maar ja, met die andere wijze wordt hier natuurlijk bedoeld de positieve wijze. De dingen met liefde doen. Zodat je werkelijk kunt zeggen, ja, die handeling over spreken of juist niet spreken. Dan spreekt liefde uit voor de ander. En als je het voor de ander doet, dan doe je het ook voor jezelf. En kijk altijd, als ik, als ik het je mag zeggen, of dat er in, jou, in jouw handelingen liefde zit. Of ben je die liefde kwijt en verwijt jij dat de ander? Dat kan toch niet? Dan sta jij toe dat de ander bepaalt hoe jij je gedachten laat gaan, of je leven laat leiden. Dan kom ik op de volgende acceptatie. Het acceptatievermogen naar anderen. Wie het dan ook is, wanneer er fouten gemaakt zijn. En toch niet willen oordelen. zouden kunnen denken over het accepteren van buitenaardse intelligenties, zoals dat heet, of kosmische levensvormen, een voortbestaan waar de meeste mensen geen weet van hebben. En waar ik nu eigenlijk gelijk aan moet denken, is het accepteren van de tijd die voor ons ligt en dit met de liefde in onszelf te bekijken. En te accepteren dat wij mensen, dienen, dat wij mensen niet de natuur kunnen regelen, maar... Dat we het moeten, ja ik zeg moeten, accepteren dat de natuur groter en machtiger is. Het is simpelweg gezegd. Wij mogen ons wel wat bescheidener opstellen naar de natuur. En dan kunnen we erover nadenken dat de dingen toch anders zijn dan we ooit hadden gedacht. De accepteren dat de waarheden, waarheden waar je je nu aan vastklampt, niet de werkelijke waarheden zijn, maar de waarheden die gezien worden vanuit jouw standpunt, zoals jij op dit moment denkt. Dus laat, laat ik het je gewoon maar zeggen. Vanuit het ego gevoel. En dat is een beperkt zicht. En dat het totaal anders is. Die waarheden. Als je vanuit een ander standpunt de dingen bekijkt. Dan zie je dat die waarheden waar je altijd in geloofd had, eigenlijk niets, die waarheden bleken te zijn. Door jezelf eerlijk te bekijken en zonder het masker dat je dagelijks draagt, zul je meer waarheden zien en zal je steeds meer en meer geopenbaard worden. Dan zal het zo zijn dat je tot je verrassing kunt zien dat je je leven waarin je je nu bevindt, zelf gecreëerd hebt. Jij was degene die niet kon accepteren dat de ander was zoals hij of zij is. Maar dat die ander ook bezig is met de eigen incarnatie. Je kunt hier allemaal over nadenken. Of niet. Het is aan jou. Het enige dat ik graag doe, is mijn kennis, mijn inzichten met jou delen. Het is altijd aan jou hoe je ermee omgaat. Maar het leven. Zoals jij dat wilt leven, is altijd jouw eigen verantwoordelijkheid. Daar ligt de wet van oorzaak en gevolg in. Dat is waar jij verantwoordelijk voor bent. Je bent je eigen oorzaak en je leven zal je eigen gevolg zijn. En je kunt ook zomaar anderen daarin meesleuren, anderen die van jou afhankelijk zijn. Je hebt werkelijk die kracht, die keuze dus, om te veranderen in een positief mens. Om te leven met de vrede in je hart. De vrede die er altijd al was, maar die rustig afwachten dat jij je daar naartoe richtte. Maar die kracht, die vrede, die je jezelf te dus zoeken. En misschien ben je, ben je daar al mee bezig en toen kwamen de problemen. Dat je, je ineens trots en arrogant ging gedragen en ja, niemand mag dat natuurlijk van je zien, want ja, je bent zo spiritueel bezig. Maar begrijp dat je jezelf zo stil en, en, en eh, strak hebt vastgezet. Je kunt niet verder. Die kracht laat niet met zich zollen hoor. Die kracht, energie, God zou je dat ook kunnen zeggen. Die is. En toch richt die zich altijd naar jou toe. Alleen als jij het niet ziet en je laat je versluieren door de illusie van het ego. Door je eigen maskers niet af te zetten ja dan kun je die kracht die God toch niet kwalijk nemen dat het rustig afwacht en niet ingrijpt want die maskers, die illusie van het ego is jouw waarheid en dat is waar jij in gelooft die God zal nooit willen inbreken in jouw wens want die kracht heeft alle geduld van de wereld. En zal jou op geen enkele wijze willen dwingen. Je dient uit jezelf, jezelf te richten in tot die kracht. Dat is een beslissing die je altijd kunt nemen. Wees zo moedig om je eigen verantwoordelijkheden op te pakken en de dingen om je heen te accepteren. En je weet het, het is werkelijk zo eenvoudig. Je hoeft echt alleen maar de wens te kennen te geven, te willen veranderen. Werkelijk die keuze te willen maken en het hele universum zal je steunen? Is het werkelijk die weg? Wil je werkelijk jouw weg bewandelen? Is dit het werkelijk wat jij wilt in het leven? Wil jij die vrede in jezelf vinden? Jouw vrede die altijd al rustig op jou wacht? Maar je hebt het vaak kunnen horen, dan zal iedereen om je heen zichtbaar en onzichtbaar jou tot steun zijn. Er komt een gezonde nieuwsgierigheid binnen jezelf en je gaat op zoek. Nou ja, je hebt het natuurlijk overal kunnen horen, zoekt en gij zult vinden en zo is het ook. En je weet ook dat velen het buiten zichzelf zoeken en zullen het niet vinden. Maar ook velen zoeken het binnen in zichzelf en hebben het al gevonden. En die zijn door hun moeilijkheden gegaan, hun pijn, hun verdriet. Ze voelen zich geliefd, beschermd en voelen zich opgetild in moeilijke tijden die ook verwerkt dienen te worden en die wellicht uit dit leven of uit andere levens komen, maar die dus verwerkt dienen te worden, maar nu met de liefde binnen in jou. Dan zul je weten hoe ermee om te gaan. En zul je je gesteund voelen en opgetild voelen, door God, door het licht. Dan zul je daar niet meer schamper om lachen en zeggen dat je het wel gelooft zul je het door eigen ervaring merken. Bedenk dat je alle mogelijkheden in jezelf hebt om op die weg tot zelfkennis te komen en erop te blijven. De laatste jaren zijn snel voorbij gegaan, gepaard met allerlei emoties voor mensen en het lijkt alsof hun leven sneller gaat, alsof alle ervaringen zich achter elkaar opvolgen en het lijkt alsof die mens bijna niet meer kan ademhalen. Zoveel gebeurt er. Maar we kunnen ermee omgaan. Er zijn nu genoeg mensen die de weg wijzen. En jij kunt dat ook. Want je hoeft alleen maar te bedenken dat jij zoveel liefde in jezelf hebt. Om te zien hoe je werkelijk bent. Wie je werkelijk bent. Een prachtig mens zuivere ziel en licht en in alle mogelijkheden liggen in jou om te worden wie je werkelijk wie je werkelijk bent dan ben je in staat om de ander ook de kans te gunnen het leven te leven zoals die ander dat wenst te leven op jouw wijze of niet dat maakt niet uit want ieder mens heeft zijn eigen tijd, ieder mens heeft zijn eigen bewustzijn, ieder mens heeft zijn eigen wil om daar wel of niet iets aan te doen om zichzelf te zoeken. Daar ga jij niet over, dat heeft niets met jou te maken. Alleen de liefde bindt je met de ander, welke ander dan ook. Juist door jouw moeilijkheden ben je op zoek gegaan en als je een gemakkelijk leven had gehad, was je wellicht voortgaan blijven kabbelen. Maar door jouw moeilijkheden te overwinnen, zul je de kracht ontwikkelen. Zul je sterker en sterker worden en zul je niet meer door anderen uit je evenwicht laten brengen. En zul je dat ook niet meer bij anderen doen. Heb dan ook geen angst voor je moeilijkheden. Ze komen voort uit, je le uit jouw leven en je kunt het allemaal aan. Je kunt werkelijk de vrede vinden in jezelf. Als je de anderen niet meer oordeelt of veroordeelt, of de ander wenst te veranderen. Maar je zult de rust vinden binnen jezelf. Als je jezelf bij je nek van En voor eens en voor altijd besluit om niet meer te oordelen. Maar de ander te begrijpen. En vooral te laten. En daardoor te accepteren. Deze handelingen maken dat je je toekomst laat veranderen. Het verleden veranderen is niet meer mogelijk, maar je kunt wel je toekomst veranderen. Mag ik je dan heel veel succes en wijsheid toewensen en vooral inzicht in jezelf. Eerlijk zijn voor jezelf, hoe moeilijk het ook is, hoe vervelend het ook is. Het is jouw leven en van niemand anders. Alleen jij gaat daarover. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En ja, alle lezingen zijn te horen op mijn website www.ikrek.hra en verder op zijn En je mag me altijd mailen, hè? Nou, graag nog. Tot de volgende keer. Bedankt. Dag.